Ja, en ik begin met een nieuwtje. Goed. Het is niet zozeer een literair nieuwtje, maar wel een leuk nieuwtje. Morgen komt onze koningin Maxima in Gorle. En wel, ja, dat is toch leuk. De koningin. En wel bij Compaan de Bocht in het kader van Het Vergeten Kind. En daar wordt over geschreven in Bramans Dagblad en in Gorles Nieuwsblad woensdag. Goorles Belang misschien? Goorles Belang. Ik ben nog steeds in oude tijden verzeild. Niks aan te doen in Goorles Belang woensdag. En ik denk dat onze medewerkende journalisten van Bramans Dagblad daar morgen wel over zal publiceren. Ja, nou. en uh, als er nog geaccrediteerde journalisten zijn van, Bra van Goorles Belang, die misschien ook wel. <laughs> je, weet je weet het maar nooit. Je weet maar nooit. <laughs> Ja, Willem. Uh, uh, uh, nou, Willem. Ja, nou, Willem. Ik heb even voorgeschoten. Vlug. Niet wou vergeten. Dit ja, nee, dit was hot nieuws. Ja. Mm. Ja, ik, ja, heel... ik kom met uh, heel oud nieuws. Oh. Ja, ik dacht, het is carnaval. Uh, Laat ik eens met oud nieuws komen. Ik lees voor. En jullie zullen wel denken: van daar gaat hij weer. Ik ging naar Bommel om de brug te zien, ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag in het gras met thee gedronken, mijn hoofd vol van het landschap wijd en zeid, laat mij daar midden uit de oneindigheid een stem vernemen dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomafwaarts door de gevaren. Ze was alleen aan dek. Ze stond bij het roer. En wat ze zong, hoorde ik dat het psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij, zijn hand zal u bewaren. En dat was Martínez Nijhoff, die dat beroemde gedicht geschreven heeft. En zo beroemd dat de nieuwe brug die er nu is, dat is niet deze, maar de opvolger daarvan... ...dat hij de Nijlbrug genoemd wordt. En wat had dat met carnaval te maken? Dat gaat nou komen. Oh. Want het ging over dat ik uh, er iets mee deed. Nou, dat doen ze met carnaval ook. Dan nemen ze een uh, actualiteit uit het verleden... ...en die poetsen ze op voor vandaag de dag. Ad Zuiderend, die heeft dit gedicht op een of andere manier gebruikt... ...en dat ontdekte ik de afgelopen dagen. En ik denk, hé... Hey, dat is leuk om die naast elkaar te zetten. Ik ga naar Willemsdorp en zie de nieuwe brug. Dit is mijn doel. Want aan de overzijde ligt niks meer wat ik zoek. En wie ik zocht is weg. Wat bindt de automobilist van nu nog aan die smalle brug waarop ik hoopvol bromde? Eens reed ik hier richting Brabant in de wind. Een brommer had ik, en als doel een meisje. Het binnenschip voer onder mij. De was hing uit, het was dat door een vrouw gedaan. Misschien kwam uit haar mond wel psalmengezang. In mijn geheugen echter waait verliefd de wind, waardoor ik niks verstond. Het water is te breed, de weg te hoog... Wie zegt dat woorden tot de hemelrijke? Wanneer ik roep, staat in Moerdijk niks stil. Ik zwijg. Ook zonder mij gaat alles over. En dan vond ik zo frappant om die twee naast elkaar. Ineens realiseerde ik me waar hij zijn, uh, zijn startschot heeft gelost. <laughs> en dat wil ik even laten horen. Nou, dat is heel um, mooi. Ik heb, nog, ik heb er nog een handvol, oh, oh, twee stukjes. Uh, van Jos de Vet die ik jullie niet wil onthouden. En die straks in leidraden nummer 100 komen staan. Het een heet Maritiem. En ik vind het heel leuk gedaan om zo knap met uh, het spel van woorden rond te gaan. Nee, oh nee. Het valt niet mee te varen op de grote zee. Baren zijn vaak bar en boos. En steeds is er weer een meisjeloos dat gaat klimmen in het wand... en dan loopt alles uit de hand. Gebruik dus alleen uw verstand en blijf maar aan het vast land. En vaar je toch een keertje mee dan enkel op de Waddenzee. Ja. Goed. Grappig. En dan nemen we ook nog een zomerdag... zittend bij mijn stamcafé... Op een zonnig terras zette ik mijn glas in de schaduw van mijn hoofd, waardoor de stand van de zon en de positie van dat hoofd ten opzichte van het tafelblad heel goed kon. Ik dacht, wat is dit toch een prachtcafé café waar zoiets kan. Dat biedt gewis voor elk wat wils. En wel voor mij in dit geval een warme rug en een koel cool glas pils. pils. Heerlijk. Nou, Ik verlangde uh, naar eigenlijk, eigenlijk moet er dan nog een keer Allah achteraan Nou dat doen we dan nu Allah <laughs> Toch daar. We zijn niet te flauw huh? ja. Heb je ook uh, gehoord Moi. Willem Dat er naast een dichter des vaderlands Ook nou een dichter der Nederlanden is ik las het net eventjes. Ja, heb je het ja. gelezen? Ja, maar een klein stukje... Je hebt in België een, een uh, dichter uh, des Vaderlands. In Nederland heb je een dichter des Vaderlands. Maar nu heb je ook een dichter der Nederlanden. Voor, voor, voor de Nederlanden? Ja. ja. Van Joke van Leeuwen. Die... Is nou, dat Joker van dat Leeuwen? Ja, dat is toch ja. Ja, ja. Heeft ze dat zelf bedacht? Nee, dat denk ik niet. Uh, Kijk, de eerste dichter des Vaderlands... die uh, is geïnitieerd door uh, NRC Handelsblad. De tweede door dezelfde krant, want die houdt dan nog een stuk vol. Toen zijn er, hebben we vorige week gelezen, uh, successievelijk, en die zijn er intussen een stuk of dertig officiële betaalde uh, dichters van steden en dorpen gekomen. En er zijn er bij die daar een aardig bedrag aan overhouden. En er was er één bij. En dat was niet eens van een dorp. Maar die moest toch wel stellen met... En dan mocht hij dan zes gedichten per jaar, geloof ik. En dan kreeg je dan zoiets voor als tien uh, uh, euro. Ja, ja. Dat, schiet, dat schiet op, hè? Ja, dat schiet ja. op. Ja. Maar dat is sterk, want wij hadden... Maar vandaag... ja, daar was, was het stuk ook opgeschreven. Dat ging helemaal die kant uit. van Hier hebben ze het netjes voor elkaar. Hier hebben ze het niet zo netjes voor elkaar. En wat het, de, de vergoeding betreft hebben ze het af enzovoort. Wat nou. is sterk, Els? Nou, wij hadden vanmorgen overleg over het literaire komend seizoen. En toen heb ik voorgesteld, dit niet wetend... Om Joker van Leeuwen te vragen. Oeh, die zal wat duurder worden. Die <lacht> <Ja. lacht> wordt duurder. En nou, hoeveel <lacht> Kun je die niet vertellen? Ja, ja. Dit is wel heel erg leuk. Ja, maar er is ja. meteen al een rel, want uh, Ilja Leonard Vijver vindt dat, dat zij zich leent voor een fascistoïde club. Ja. En uh, dat, dat moet ze eigenlijk helemaal niet doen. En Anne Vechter, dat is de huidige uh, dichteres des Vaderlands, uh, vindt het ook maar niks dat, uh, dat, ze, uh, dat ze dit doet maar uh, ja, Joke zegt dat, dat, uh, dat het helemaal geen fascist, de club is uh, ANV, ALV oh, zoiets, ik weet het niet ik... alle leden veranderen <laughs> nou, het is, het is wel... maar wat is ALV? Nou. ik heb alleen maar even het kopje gelezen de, de, de, het is dat, wel heel interessant je... om tegelijkertijd die, uh, die topics eruit te halen en als het in dit geval Joke van Leeuwen is is misschien toch uh, de moeite waard om uh, de luisteraars wat meer kennis met Joke van Leeuwen laten maken. Want ik merk in uh, de mensen om mij heen... dat je maar al te vaak... door oh, Joke, van... Joke van Leeuwen? Wie is Joke van Leeuwen? Nee, dat is zo. Maar er komt ook toneel in Jan van Bezaal... over het boek Iep. Een kindervoorstelling. Komt er. In ja, van ja, ja, ja. ja. ja. Mm -hmm. Maar op maar een of dus andere, manier... Op een, andere manier... op een of andere manier is ze niet... Laten we zeggen, in de letterlijk gezien van het woord populair. Nee. Maar wel, in bepaalde kringen is ze gewaardeerd. Ja. En als je dan nagaat dat die tante uh, ontzettend goed uh, zichzelf kan verkopen. En dat ook doet. Het performer ook, hè. Ja. Het is een performer. Ja, supergeest. Het is een nederbelg, zo noemt ze zich. Het is een nederbelg. Ja, ja. En, nee, en ja. dat ja. het haar, haar gelukt is uh, om uh, met haar... Uh, uh, laten we zeggen, nationaliteit, toch uh, stadsdichter van uh, Antwerpen te worden, dat is ook heel merkwaardig. Ja, ja. Dat was natuurlijk eerder gebeurd ja. met Ramzi Nasser, maar het is wel gebeurd. Ja. Ja. Maar het probleem was natuurlijk dat, uh, tenminste ik neem aan dat, dat, dat fascisto fascistoïde opslaat, dat het, uh, het, het, het, het naar uitziet ziet dat België daardoor dat Vlaanderen de kant van Nederland wordt opgetrokken zodat de scheiding tussen Franstalige en Nederlandstaligen alleen maar groter wordt. Ik dacht dat dat een beetje het probleem was. Ja, ja, ja, ja. Oh. Dat er dus een politiek uh, element meespeelt, waarom mensen daar niet blij mee zijn. Het kan maar goed. er niks van. Maar ik vind het wel grappig, want ik vind haar zo. Zij kan ontzettend geestig vertellen. Mm -hmm. Ja. Ik heb er één keer meegemaakt, weet je wel, in dus. Uh... De 31 augustus, boeken rond het uh, kerk in Tilburg. Dit hier, uh, op het hele ja, ja, maar ja, dat ja. is nog langer geleden, hè? maar hier twee jaar geleden, denk ik. En toen was het heel geestig. Ik weet niet of het doorgaat, hoor. het was maar een voorstel. Oh ja, ja. Goed, Joker van Leeuwen. Dan gaan we nu naar de muziekje, denk ik. Joker van Leeuwen, Adriaan van ja, Joke van Leeuwen dat... weet ik niet. Hè? Dat is maar een nee, voor maar... voorstel. Maar, nee, maar goed. Daar gaat da da Dan gaat het toch over dingen die, laten we zeggen, actueel zijn. Hè? Ja, zeker. Nou, dan krijgen we nu een muziekje van Frans Halsema. En dat heet Wie ben je dan wel? Van de vele, een uit het rijtje Leuk voor een avond, aardig voor een tijdje Maar meer was het niet, het stelde niks voor Het zette niet door, zo gaan die dingen Het was even geweldig en toen hield het op Eén keer naar bed en dat was een flop meer was het niet, het zette niet door, het stelde niks voor, en ik sta niet te dringen. Af en toe, zo nu en dan, maar niet zo vaak denk ik er aan, en dat is zo gek, als dat allemaal zo is, hoe komt het dan? Dat ik je mis En wat er nog was aan echt contact Dat is als een pudding in elkaar gezakt Voor mij hoeft het niet, geen echte band En ik sta aan de hand, ik sta niet te dringen Dan een vuurtje van stroop ineens was het uit, het is maar beter zo. Er bleef geen vondje. Tenminste, bij mij, het is weer voorbij en ik sta niet te springen. Wie ben je dan wel? Wie ben je dan wel? Wie ben je dan wel? Dat ik je. Mis. Een plekje warm op een koude reis. Een gascomfortje midden op het ijs. Een plekje zon op een kille planeet. De enige die me echt iets deed. Wie ben je dan wel en wat stelt het voor dat ik naar je verlang? Ja, nu literatuur. We hadden een muziekje van Frans Halsema. En als, uh, nou uh, krijgen we het uh, volgende onderdeel van ons mooie programma. Ja, met, met zeker met Letitia. Ja. Ja. Al lang niet geweest, nou. maar nu weer heel plezier. Nee, dat ze weer terug is. Hadden jullie mij vergeten te laten komen. Nee. Oh, nou goed, ik ben er. Maar ja. ik heb, We en zijn en nog maar één keer per maand in de lucht. Ja, ja. ja daarom. Ja, ja, dus dat is al heel lang. Ik ben <laughs> nou, blij dat het weer februari is. En uh, ik heb wat verzameld. Wat ik uh, deze week zo tegenkwam. Uh, ja, Ik heb ook nog een paar nieuwtjes. Maar ik, ik wou misschien toch eerst even dit vertellen. Ik kwam verschillende auteurs tegen. Waarvan jullie uh, Kim Thuy ook kennen. Daar heb ik eens een keertje over gehad. Uh, dat zijn een aantal auteurs, als je ze op een rijtje zet dan zie je dat ze allemaal worstelen en dat ze ook bewust uitwerken het idee dat het woord ontoereikend is. En dat doen ze op verschillende manieren. Uh, Kim, die is een Vietnamese, gevlucht met haar familie op een boot uit Vietnam naar Maleisië. Een maand in Maleisië gebleven in de grootst mogelijke ellende en armoede. Daarna uh, verhuisd naar uh, Denby in uh, Canada. Canada. Ze heeft een heel groot verhaal geschreven. En dan nou vertelde ze deze dagen in een interview... dat uh, ze werd ge uh, geloofd omdat ze het zo mooi dun en zo mooi compact en zo mooi sober had opgeschreven keiharde hartelijke lach. Ja, dat komt door mijn uitgever. Die zei elke keer, er moet wat af, je moet er wat afknippen, je moet er wat uithalen. En op een gegeven moment hield ik bijna niks meer over... want ik was nog steeds aan het, aan het selecteren wat ik in de prullenbak kon gooien. En tenslotte heb ik gezegd, ik geloof dat ik maar ophou want ik hou bijna niks meer over. Allemaal kleine portretjes van, van gebeurtenissen. Maar in haar geval is het woord niet toereikend... omdat ze geen evenwicht kon vinden... Dus het, het redundant uitweiden en weer vertelden. En um, het, het zo kort mogelijk vertellen wat de kern is. Bijvoorbeeld, um, um, haar moeder stuurde haar daar naar een gymlesje. En dan kun je natuurlijk gaan uitschrijven wat ze allemaal moesten doen. En met hoeveel ze waren enzovoort. Maar zij schrijft er dan drie regeltjes over. En het laatste regeltje was. Alleen jammer dat ik geen gymschoenen had. Punt. En ja. Verder niks. En zo heeft ze elke keer uh, een gedachte ergens aan... die ze ook uh, zonder volgorde oplepelt. En elke keer eindigt die met een schrik, schrikachtig, vind ik. Ik vind het schrikwekkend, elke keer dat laatste zinnetje. Want het had je helemaal niet verwacht... dat ze uh, bijvoorbeeld naar een schooltje gestuurd wordt. Uh, het was een, een kadettenopleiding van het leger. En daar zou zij dan van die kadetten... Engelse les krijgen. Want moeder vond dat ze Engels moest leren. En uh, heel verhaaltje daarover. En toen uh, zei ze... Ja, ik, ik, ik dacht dat het gratis was. Maar ik heb betaald. Verschrikkelijk. Punt. Meer, hm. Meer vertelt ze er niet van. Ja, maar is dat dan nog interessant... Ja. Ja, als er iemand een, een paar regels zegt, en zegt: nou, ik ben naar Riel gegaan, ik, uh, ik reed daarna Toren, weer terug en viel van mijn fiets, punt. Ja, nee, dat, dat kan interessant zijn als je als je, je benen je breekt. Er zitten ook al korte stukjes voor je. Maar, maar is, ja, is dat dat boekje Rue, van dat, maar, ja, is eigenlijk. Daar hebben wij toch alles een keer over Daar maar. hebben wij het over gehad, maar ik heb het nu naast... Is dat, dat Even voor mijn geheugen, want ik wil het graag weten waar zij ook beschrijven dat ze in Canada worden uitgenodigd om te gaan eten en dat ze helemaal onthand raken omdat zij met stokjes eten, maar ze kunnen helemaal niet met vork en mes eten. He, ja, dat, ja, ja, Ze werden in de watjes gelegd, maar uh, de cultuurkloof was ontzettend groot. Ja, ik maar een ik heb een, ja, het, ja, het is ook en ru betekent schijnbaar in het Vietnamese uh, berceuse. Een wiegeliedje. En het allereerste stukje, als je dat. Ik zal dat nou maar niet doen, maar als je dat leest, dat. dat, dat, dat die taal, die En de zinnetjes ook. en die houden gewoon ermee op. Ik dacht, ja, jeetje, wat is dat knap. Dat je dat inderdaad zo eh, ritmisch op weet in pakken. De vertaling, in dat de nog. vertaling, ja, ja, ja. ja. Dat is ja, een heel nog. mooi boekje. Zeker ik heb het ooit gekocht, maar wat heb ik ermee gedaan? God je hebt het van het mij geleend. Oh! Ah, en heb ik het jou toen weer teruggegeven? Ja, het oh, is dit. dit is oh nee, nee, nee, nee. Sorry, sorry, dit is de Franse. De, de, de Nederlandse heb ik aan jou gegeven. Maar, oh, ja, ik kan indeed, het voorlezen, maar ik wou eigenlijk vertellen dat ik het gelegd heb naast een, een, een boekje van Paul Guignard. Die schrijft alsmaar door, wint allerlei prijzen. Hij heeft een, een boek geschreven dat heet uh, uh, uh, geheimzinnige uh, vormen van solidariteit. En daar laat hij elke keer merken dat hij probeert om de taal te laten zwijgen. Hij vertelt dat ook in interviews. Uh, volgens hem, volgens mij zegt hij dus, is de taal ooit ontstaan... toen de mensen het niet meer klaar speelden om zonder woorden te communiceren... Toen is er een taal geboren die, die, die, die aanwijst en die benoemt enzovoort. Maar ik vind nog steeds, zegt hij, uh, dat de taal zich heel bescheiden moet opstellen in dienst van de communicatie. En ik probeer dan ook om, daar waar, waar ik vind dat de taal het zwijgen doorbreekt, dat de taal dat dan heel, heel bescheiden en zacht moet doen. Ja, dit iets, ja er zijn uh, laatst wat theorieën over ontwikkelen. Over ...ontwikkeld over het ontstaan van de taal... ...en één van die theorieën is... ...dat taal ontstaan is... Uh, uh, ...uit overspelige situaties... Want dan heeft de een de ander wat uit te leggen. <laughs> Daar heeft hij toch geen woorden voor nodig. Hoe krijgen we Heel, nou... Zie je, dat lijkt mij ook. <laughs> Deze theorie die verwijzen wij nu gewoon. Nee, ik, de ik, zal hem, nou, ik, ik zal hem eens toepassen. Maar, maar geef eens een voorbeeld daarvan. Hij heeft... Een, uh, in dat boek uh, heb je een, een vrouw die Claire heet. En die... Uh, ...jarenlang een wandelingetje maakt... ...in een dorpje in Noord-Frankrijk in, in, in Bretagne. Uh, ...ze wandelt 14 uur per dag... ...en ze wandelt grotendeels hetzelfde traject... ...en dan noemt hij op in opzommingen... ...wat ze allemaal tegenkomt en ziet... ...en dat zijn gewoon losse woorden die hij opnoemt... ...en je, je ziet er stappen, je ziet er stappen... En op een goed ogenblik zit ze ergens op een rots naar het haventje te kijken. En vooral naar iemand die ze daar heel graag ziet. En dan worden de, de, de, de dingen die ze ziet wat langer. Bijvoorbeeld, eh, vandaag was de, de, de, de lucht vuil geel boven het eh, ja, drabbige achtige water. Punt. En wij moeten dan als lezer begrijpen, want dat doet hij dus in regelmaat. Ik laat het straks terugkomen dat ze daar aan het, aan het mijmeren gaat... maar een beetje negatief eigenlijk wel. Um, hij noemt ook op... als ze bijvoorbeeld haast heeft... In en in een, ze wordt voortgestuurd door een storm, een regenbui... dan noemt hij diezelfde dingen op... maar in een razend tempo. Dan keert hij ze om. Eerst de kleine woordjes. en Dan, dan denk je, ik kan die maar bijhouden. En dan blijkt dat ze uh, voor, de wind loopt, voor de wind uitloopt. Dus wordt geduwd. Het gaat steeds sneller... Geen uitleg, geen waarom, ook niet waar naartoe. Alleen je hoort iemand anders uit haar omgeving zeggen, ja, dat weten we wel dat ze uren op een dag loopt. En je kunt haar herkennen aan, aan die capuchon en die cape die ze om heeft. En hij vertelt nog steeds niet wat er eigenlijk aan de hand is. Dat, aldoende zijn er uh, een, een broer en een pastoor en uh, een, een oude pianolerares enzovoort, die zeggen wat over deze vrouw. En tenslotte kom je erachter wat haar nou bezielt om tientallen jaren uh, ja, een rondje te lopen. Rondje te lopen de mensen zeggen natuurlijk als ze is van het padje. Ja, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> um, uh, nou kwam ik ook tegen iets heel anders. Een recensietje van een, uh, een film uh, van uh, Jean-Luc Godard... En die heeft, uh, ook, uh, zegt ook moeite te hebben met de taal. De taal is ontoereikend. En dat laat hij merken door een, uh, een ouder echtpaar op te voeren wat de hele tijd uh, kibbelt. Dus die, die vinden gewoon het juiste woord niet meer om bij elkaar te komen. En dat, als je de recensie leest, dat is best frant eigenlijk. Want hij zegt er zelf van als regisseur, hun verbeelding naar elkaar toe is uitgedoofd. En hij zegt dan, al diegenen die met een gebrek aan verbeelding te maken hebben, verschuilen zich in de realiteit. Dus dan krijg je tussen die kibbelende mensen de hele tijd de, de, dezelfde ja, stomme vraagjes met dezelfde stomme antwoordjes. Er komt geen nieuw vlam of vuur meer in. Dat is, dat is de, de film die hij ook geschreven heeft. De nieuwste. Ja, um, ik, ik heb hier de, de titel... Oh, wacht eens eventjes, wat... Kijk, ik probeer even tussendoor te bladeren om, het, om de titel hier te vinden. Adieu au langage? Oh ja, ja. ja adieu ja. au langage, ja. De, dus uh, ja, de, we, je kunt de taal wegdoen, want hij doet niks. Dat is weer een andere manier om te constateren dat de taal uh, uh, ontoereikend is. Maar wie het wel heel goed heeft... Dat was diezelfde Pfeiffer waar jullie het over hadden. Daar wou ik eigenlijk een klein gedichtje van voorlezen. Omdat hij zonder veel woorden te gebruiken, ontzettend veel uh, doet met de taal. Of het moet zijn dat jullie het al lang kennen... maar anders zou ik dit zo net even willen mm -hmm. lezen. Dat is uit de bundel Giro Giro Tondo. Ja. Al had ik volgens mij niets raars gezegd, was jij geërgerd. Jij wilde ontbijten. Je strooide crackers onder met verwijten. Totdat er echt iets misging, maar dan echt... Er ging nog net geen strijkboot door het raam. De vaas van oma wankelde vervaarlijk. Het stille mes werd nu bijna nog gevaarlijk, maar jij verbeet mijn staren. Ik je naam. Ik had je net iets meer als mij verzonnen. Als wie mijn surreële dromen deelt en mitscheeps rumrolt in beslagen tonnen. Wat liefde heet te heten is wat scheelt aan wat er is nadat het is begonnen. We scheppen wie ons lief heeft naar ons beeld. Zo benadert hij uh, het ja, de, met, met eigenlijk alle mooie woorden. Bereiken. Ja, elkaar niet kunnen bereiken. Ja. Uh, dat doet Simone de Beauvoir ja. ook. Hè? En tegenoverstel is dan ook waar dat hij als de taal wel een rol speelt, dat hij een ongelooflijke rol speelt. Dus die, die deze situatie zou helemaal omgedraaid kunnen worden, mocht iemand opeens. Uh, wel de woorden vinden. Ja, dat, dat denk ik ook wel, ja. ja. En hij zelf kan dat heel goed, hè? Ja. Dus, uh, nou ja, ik ken hem eigenlijk. Ik, ik kan zeggen ja, maar ik ken hem eigenlijk helemaal niet van. Uh, behalve wat gedichten uit de krant. Ja. ja um, was hij ook niet degene die met de fiets naar. Uh, Rome. Rome. Vanuit Genua? Ja, ja. Maar daar woont hij woont trouwens, hè? Nee, ja, hij woont, woont in Genua. Hij. Ja, ja, ja. ja. Um, ik wilde nog zeggen dat. Uh, Hester Knibbe de VSB-poëzieprijs krijgt. En die is veel moeilijker voor mij om te volgen. Um, daar heb ik echt keer op keer een gedichtje gelezen. En ik zou best willen dat jullie mij erbij hielpen. Uh, waar heb ik het lezen? Het is heel klein. Maar het is wat echt een gedicht is. Cryptisch en hermetisch eigenlijk. Um, de, de schrijver van uh, het artikeltje over de VSB-prijs... Peter Swanborn, die, uh, die, die heeft heel veel bewondering voor haar en zegt op een gegeven moment: Een hoogtepunt in haar werk is de lange reeks er is altijd, waarin het besef van vergankelijkheid berust op de levenslust die voorkomt, voortkomt uit het zorgvuldig waarnemen van alledaagse werkelijkheid. En zij dicht, dan komt het. Wanneer ik mij traag in troostkleren nestel, Droom, nog gedachtegang wit was, verstrooid de vrolijke zooi aan kleurval bijeenhark, omdat steeds kaler hout en opslag en een telkens ongemakkelijker hemel gaat het vanzelf bezwerend zingen ja nou, dan moet ik wel een half ja daar eh, mag je wel eens over eh, nadenken en op kouwen. ja yeah. uh, ik snap het niet hester knippen Ilja Leonard Pfeiffer is heel veel in het nieuws hè vanwege dat zo bundeltje yeah. Yeah. En die, uh, ja en die, die grote interviews in, in, uh, in Trouw in NRC Handelsblad en uh, ja die, die zegt dan dat toch wel vaak grappige dingen onder andere dat, dat er meer dichters zijn dan lezers ja yeah. <laughs> Dat hoorde ik hem en, ook en, zeggen in ja, het interview. Ja, en, en uh, dan komt er nog zo'n vraagje waarom hij dan dicht. En uh, dan moet je zo'n zelfbewustzijn eens zien. Hij dicht om, om zijn collega dichters te laten zien hoe het moet. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Oh, ja. Maar, maar terug... we komen tot die mevrouw die veer, 14 uur per dag wandelt. Ja, kleig. Waarom wandelt ze 14 uur? Ze is, uh, want ik een... ben toch benieuwd wat die... Ja, oma en de kapelaan en de pastor wat die allemaal over haar te bergen brengen. Ja, uh, sommigen zeggen um, ze, ze is op zoek naar een, uh, een, een schat... die ergens verborgen moet liggen. Dat kan in Bretagne heel goed... want er zijn heel veel van die uh, piratenverhalen in omloop. S soms zijn het sprookjes en soms zijn het verhalen... waar de mensen elkaar gewoon mee bezighouden. Maar anderen weten gewoon wat er gebeurd is. Ze had als schoolkind een vriend... Uh, vriendje. En dat is op, op een gegeven moment fout gelopen. Ze gingen iedereen in een andere stad studeren. Uh, zij trouwde, hij trouwde... Dat, dat, liep, dat liep niet zo goed, maar het erge was dat ze van elkaar bleven houden, terwijl er niks mee mocht en niks van kon. Toen heeft zij, is echt, ik weet niet hoe je zo'n syndroom zou kunnen noemen, maar het is natuurlijk niet gezond om tot je zestigste de hele tijd langs de kust te blijven kijken naar die apotheek waar hij de eigenaar van was. En dan zag ze weer een luik dichtgaan, vanaf de rots waar ze stond, en een luik open gaan, een paar uur later, als er een paardje was afgedaald, zag de man uh, de sleutel op slot doen op het eind van de dag. En dat waren voor haar allemaal geluksmomenten. En dan bleef Deze ze... Emma Bovary. Ja, <laughs> ja. Ja. Dat ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ze hebben elkaar ook wel een paar keer uh, stiekem uh, ontmoet. En dat leidde ertoe dat die echtgenoten van de ja, de, de, ...de verborgen vriend... ...heeft haar huis uh, in brand gestoken. Dat, dat wist ook iedereen in dat dorp. Mm -hmm. En uh, toch wilde ze geen aangifte doen bij de politie... ...want dan zou dat hele gezin uit elkaar vallen... ...en dan zou ze hem nooit meer zien. He, dus dat, dat er zaten allerlei gevaren in... Maar die geheime liefde bleef maar bestaan en er, er kwam geen eind en geen perspectief en geen horizon. Ze is dus echt zichzelf gaan wijsmaken dat haar geluk erin bestond om dagelijks een glimp van die man op te vangen. En, um, een beetje obsessief, een beetje. Absoluut, erg. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Maar het, het, uh, het wordt heel um, respectvol beschreven. De schrijver laat geen moment denken, uh, ze is niet goed snik. Nee, nee, En nee. dat vind ik wel knap, om het zo... Uh, en wat trok jou aan in dat boek? Dat, de taal. Oh, het is ongelooflijk, zo, zoals hij met een paar woorden elke keer een, ja, een zeeschap schildert. Ja, ik, ik vond het wel geweldig. En ik moet er nog wel voor het begrip bij vertellen... Het verhaal van Claire is in de ik-vorm geschreven... Halve boek lang ongeveer. Dan komen de verhalen van de, zeg maar de, de omwonenden. Ja. Een dochter, een, een broer, een pastoor en een, een, een postbediende. Een en die vertellen hun verhaal over die vrouw. Dus wat je aanvankelijk als portretje oppakt... dat wordt steeds meer ingekleurd door wat die andere mensen ervan mm -hmm. vertellen. Ja. En wat vertellen die nou? Niet dat ze alsmaar rondliep, maar die vertellen dingen die ze van haar weten... En dat ze bijvoorbeeld geadopteerd was door de oude uh, pianolerares. Dat er veel woede over is ontstaan in de familie van die mevrouw. Een ander vertelt weer uh, dat ze uh, toen ze kind was. Uh, eigenlijk, eigenlijk ook al een buitenstaander was. en heel vreemd deed tegen haar jongere broertje. Zie Dat soort verhalen kwamen los. En allemaal even, uh, ja, met, ik zou zeggen, met de Saldino erop. Ik vind het zo knap gedaan, want de, nergens wordt het sensationeel. Als ik het nou niet moest vertellen, zou ik misschien ook, ook vergeten. Oh ja, die, uh, die pastoor was de vriend, de partner van de broer van deze mevrouw, Claire. En er ontstaat ook een heel ges uh, gesprek over. Dat is al, oh ja. <laughs> ja, want die, die uh, pastoor is een gelovig mens en die raakt in gesprek met Claire. En die, die gelooft helemaal niks. Die gelooft dat alle... Stenen en alle planten die je tegenkomt, dat dat hele kosmos tezamen samen God is. Mm -hmm. en nou, dat... dat is ook een mooi geloof, hè? Dus je zegt dat je, je gelooft dan helemaal aan. niks, dat is ja. toch heel wat om dat te geloven? Ja. Nou. Ja, ja, daar heb je gelijk in. Je krijgt een punt van mij, oh, goed <laughs> <laughs> Want, <laughs> het is natuurlijk uh, zo dat ze uh, de, de, de god waar de pastoor in gelooft, dat, dat ziet ze niet zo zitten. Maar ze heeft zoveel bewondering voor uh, het strand wat er in het witpak klotst en, en, en gaten slaat in de, in de rotsen. Dat vindt ze allemaal heel fantastisch. Dat wordt uh, met veel minder woorden gezegd dan ik het nou doe, maar wel hele goede woorden. Ja. Ja, ja. En ik heb er zeer grote bewondering voor. Deze man zoekt altijd hoe als hoofdfiguur. Hoe heet het boek eigenlijk? Uh, uh, Les Solidarité Mysterieuse. En dat zal ook wel vertaald zijn, denk ik, maar dat, dat weet ik zelf eigenlijk niet precies. Um, ja, nee, dat zie ik hier. begon met de... Hier, het staat boven, de overkomenheid van het woord. Ja. Maar Ik beschrijf nu juist dat die woorden... Zo ontzag ik veel zeggen. En dat door die woorden er hele beelden en werelden voor je worden opgeroepen. En ja. hoe geraffineerd dat eigenlijk in elkaar, in elkaar zit. Dus ja. dat, ik kan me voorstellen dat je over de onvolkomenheid van het woord... een heel ander verhaal zou houden dan wat je nu hebt gedaan. Want het uh, ja. lijkt dan meer op de volkomenheid van het woord. Um, op ieder geval iets wat daar naar. Ja, ja. Zij zijn neemt. allemaal op zoek naar hoe kun je met woorden... Um, Uitdragen wat je wil. Terwijl woorden toch zulke uh, belemmeringen zijn voor de communicatie. Dus die, deze schrijvers zijn allemaal aan het knokken met zichzelf. Om de een om het verhaal korter te maken. Dat is ook een vorm van woorden beheersen. De ander om uh, met weinig woorden heel veel te tekenen. Dat is kindjaar met zijn alsmaar repeterende opzommingjes. Uh, Luc Godard die zegt, ja, mensen uh, praten langs elkaar heen. In dat rijtje past ook Hester Knibben met haar duistere Ja. De kracht van het niet begrijpen, ja. in feite. Ja. Maar het is wel zo, als je het een paar keer leest, dan denk je: is dat eigenlijk erg? Ik kan het ook over me heen laten komen. Maar, maar ik, ik kan ja. van haar nog, geen, nog niet echt hoogte krijgen. Dan moet ik veel beter lezen, denk ik. Wie jij had jij een flits ben. Ja, ik had in die zin een flits. Er, er is bij, bij de broeders in Eindhoven een mooie riet. Als iemand overleden is, zingen ze een hymne. Dat is prachtig als die mannen dan door, door die gang lopen... ...en, en hun medebroeder uitgeleide doen met die Latijnse hymne. En nou er zijn allerlei mensen die, die, die verstaan daar helemaal niets van. Het is Latijn natuurlijk... En dan uh, dus sprak ik uh, zo iemand die daar helemaal niets van begrijpt en die, die zegt: ik, ik wil het ook niet eens begrijpen. <tie> ja. uh, want want uh, die Gregoriaanse zang en, en dat Latijn is mij genoeg. Ja. En uh, waarschijnlijk betekent het iets waar ik helemaal niet eens wil weten. Ja, dus ah. Oh, dat kan ik me helemaal voorstellen. <tie> ja. dat was het, ik ja. ben bijna in mijn leven nooit op. Ik ben twee of drie keer naar een opera geweest. En uh, meer bij toeval, want het is niet in mijn. Uh, favoriete muziekvorm. Maar ik was bij een opera en dan kreeg je de tekst uh, boven in een balk vertaald en wel. Ja. En dat is dan zo ongelooflijk onnozel. Ja, dat, dat inderdaad. Wat krijgen we dan vanavond voor eten opgediend uh, ja, op ja, ja, of zo? Dat wil ik inderdaad ja. helemaal niet weten, Laat nee. ik maar gewoon lekker eens Italiaans een beetje. Ja, ja, ja, en ja. mooie ja. klanken. Te, mooi. Ja, uh, van Italiaans dat Maar goed, nogmaals overkomenheid van het woord. Ik kan. Goed voorstellen, de onvolkomenheid van het woord, want je hoort dagelijks op televisie als mensen iets mee hebben gemaakt, zei, ik heb er geen woord, ik, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Uh, Dan hebben ze het vaak al heel mooi verteld. En, nou, maar vaak ook niet. Ja. Want, ja. <laughs> nee, nee, maar dat, er zijn mensen die, nee, over, die over, over iets onnozels fantastisch kunnen vertellen en er zijn andere mensen die over iets heel dramatisch of iets heel prachtigs... Allemaal uh, hakkelend. Heel, zoiets als ja. ik nu doe. ik ja. Ja. Uh, nee, ja, aan het vertellen het, zei. Nou, Nee, <laughs> nee maar nu. wat ik wilde hmm. laten zien of vergelijken. Yes. dat juist op verschillende manieren. die onvolkomenheid van het woord. bij een schrijver uh, als, als besef kan groeien. Ja, precies. Als je en bent, uh, als zij zelf. Schrijver ja. zelf hebt, ja. als zij zelf niet goed met het woord konden omgaan. hadden ze het misschien nog niet eens door. <laughs> of maar, niet, gesleven. of niet geschreven. niet geschreven, helemaal niet. We gaan nu even naar een liedje. En dat is van Claudia de Brij Mooie middag hmm. om even ons... Als ik één ding nog eens terug mag zien, dan is het deze middag, deze mooie middag, deze mooie middag met jou. Ik wil hem terugzien in slow motion, alles nog eens in slow motion. Ja, een uur literatuur en nu gaan we naar dit mooie liedje van... Claudia de Breij. Claudia de Breij, naar de recensie. Griet op de Beek, kom hier dat ik u kus. Net in geweest. geweest. Prometheus, Amsterdam, 2014. Vrijdagavond, 16 januari 2015, was Griet op de Beek in het Literair Café. Tegenwoordig een Joint Venture van buitenlaar literaire Kring, Jan van Bezouw en Bieb. Dezelfde ochtend kon ik het bovenvermelde boek in de bibliotheek ophalen... ...dat ik zes weken eerder had gereserveerd. Er is kennelijk veel vraag naar, Griet. Zo had ik vijftig bladzijden gelezen... ...toen ik s'avonds nog een plaatsje probeerde te vinden in de overvolle kapel. Hé, hey, wat? Was dit een literair café? Het leek wel een kapelconcert dat ook altijd bomvol zit. Was het ooit zo druk geweest voor een schrijver? Misschien bij Siebeling, knielen of een bedviolen, maar verder... Doorgaans ben je blij als er dertig mensen zijn, vijftig is al heel mooi. Wat heeft de literaire kring al die jaren fout gedaan? Waarom lukt het de joint venture het op zo'n spectaculaire wijze wel? Dit is het antwoord. Griet stond al wekenlang op de top 10 lijst van bestverkochte boeken. Griet was in De Wereld Draait Door, het boek van de maand. Griet is een leuke naam. Zij heeft kort na elkaar twee boeken geschreven met pakkende leuke titels. Buitenlaar kan wekenlang dagelijks flyeren. Kom naar Griet. In Goorles Belang stond een grote reminder twee dagen voor die vrijdagavond. Zo komt de kapel dus vol. Er is hard voor gewerkt. In deze bespreking lopen lezing van de auteur Griet en de ervaring van de performer Griet door elkaar heen. Dat dit twee heel verschillende zaken zijn, werd op de avond van de 16e opgemerkt door iemand uit het publiek die kennelijk al de hele Griet gelezen had. Hij stelde daar een vraag over die ik niet goed begreep, maar uit het korzelige antwoord van op de beek leidde ik af wat de vraag was geweest. De man moest zelf maar kiezen welke Griet hij het liefste had, maar één van de twee was hem dus kennelijk goed bevallen. Ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk was van Griet, de performer, onder de indruk van de snelheid waarmee zij sprak, laten we zeggen tweemaal zo snel als Matthijs van Nieuwkerk. Een waterval, geen beek, maar een stel snel stromende rivier. En de zinnen leken allemaal te kloppen. Er mislukte niet één. Hoe was dat mogelijk? Wel merkte ik dat het me te snel ging. Wat zei ze dan eigenlijk? Veel van wat ze zei verdween snel uit het zicht. Slechts een paar dingen bleven plakken. Ze zei dat je pas kunt schrijven, ze debuteerde op haar 38e en nu is ze 41, als je wat hebt meegemaakt. Ik dacht aan het monumentale boek van vorig jaar van Eleanor Catton, Alles wat Schittert. Een, uit Canada, een in Canada geboren Nieuw-Zeelandse, geboren in 1985, die in 2013, op haar 28ste dus, voor haar miraculeus voldragen werk de Boekenprijs kreeg. Zij logen straft de stelling van Griet. Wat is er nog meer blijven hangen? Dat zij geen autografisch boek heeft geschreven, maar wel een heel persoonlijk boek. Heel dicht bij haarzelf, uit haar leven gegrepen, radicaal eerlijk en vooral de schaamte voorbij. Daarom is het persoonlijke volgens haar universeel geworden, zo herkenbaar voor de mensen. Ze vertelde van de vrouw die minutenlang haar tranen liet gaan toen zij het boek aanbood voor een handtekening en vervolgens vertelde dat lezing van beide boeken haar van een zekere zelfdoding had afgehouden, dat zij het leven dankte aan griet. In de pauze en na afloop gingen de boeken als warme broodjes over de toonbank. Ook dat had ik niet eerder gezien. Soeters destijds en buitelaars nadien, buitela nadien mochten blij zijn met een paar verkochte exemplaren. Nu gingen hele stapels de deur uit. Betekende dit dat we massaal pre-suicidaal waren geworden? Inderdaad, er gaat veel mis in het leven. De helaasheid der dingen. Kom hier dat ik u kus. Drie fases in het leven van Mona... Haar kinderjaren worden samengeperst tussen 1976 en 1978. Ze is dan 19-11 jaar. Haar moeder komt in een autoongeluk ongeluk om het leven, maar ze heeft geen tranen. Het is een vreselijke moeder. Haar vader hertrouwt hals over kop met een veel jongere en verkeerde vrouw. Een beetje amateurpedagoog ziet dat er allerlei verkeerde afslagen worden genomen. Mona en haar drie jaar jongere broertje krijgen niet de kinderjaren waarop kinderen. ...recht hebben. Het is niet grof en buitengewoon... ...maar de betrokkenheid, de liefde ontbreekt. Volgens het principe Don't Tell But Show... ...doet Griet op de Beek dat professioneel. De tweede fase in het leven van Mona met haar familie... ...speelt zich af rond 1991. Mona is uit huis, vindt werk bij een theater als dramaturg... ...krijgt een relatie met een veel oudere auteur. Weer een verkeerde afslag... Want de man is een egotripper, iemand die alleen bewonderd wil worden, een volslagen egoïst. Deel 3 speelt in 2002, Mona is dan 35 jaar. Hier gaat ten lange leste, het boek is veel te lang, gaandeweg ging ik me vervelen en ik bekloeg al de kopers van het boek. Hier gaat alles fout. We krijgen dan wat meer zicht op de vroeg gestorven moeder van Mona. Zij gaat eindelijk haar vader leren kennen en begrijpen. Hij ligt dan op zijn sterfbed. Zij krijgt ontslag als dramaturg en zij dumpt na elf jaar die egoïst van een auteur. Weer was hij er niet toen ze hem nodig had. Tijdens de laatste dagen in het ziekenhuis toen ze bij haar vader verbleef, gaf hij letterlijk niet thuis. Als alles voorbij is, duikt hij weer op. Kom hier dat ik u kus, zoals je een hond roept. Dan is het voor Mona genoeg geweest. Een opmerking over het personage Marie, de jonge tweede vrouw van de vader van Mona. Iedereen in het boek die haar kent, de vader en de echtgenoot, haar bloedeige dochter anne sophie de halfzus van Mona, is het erover eens dat het een onmogelijk mens is. Alles doet ze verkeerd. Geen woord dat uit haar mond komt is echt, vinden ze. Zou het? Don't tell show. Ik ben niet overtuigd. Joost Minnaar probeerde voorzichtig een vraag te stellen naar het clichématige van deze figuur. Grit antwoordde gepikeerd, chapeau Joost, dat hij haar verleidde tot een uitspraak die zij niet eerder gedaan had. Die Marie was een borderline, ziet u? Ach zo, maar hebben ook mensen die aan borderline lijden niet recht op een ontsje mededogen. Ik begrijp niet waarom het nodig is dat deze Marie zo finaal wordt afgeserveerd. Overigens had Joost het niet gemakkelijk met deze Griet. Meer dan eens tikte ze hem op de vingers voor zijn vragen... die een deel van de plot zouden weggeven. Wat het leesplezier zou bederven van mensen die nog moesten lezen... de spanning, hoe het afloopt. Ook dit had ik niet eerder meegemaakt. Het was wel een bijzondere avond. Een paar dagen nadien las ik een interview met Griet in het NRC Handelsblad. Daar krijgt zij de vraag voor de kiezen of zij haar moeder nog wel eens ziet... Ze is stil, ze kijkt weg en zegt dan, ik wilde dat je deze vraag niet gesteld had. Ze geeft geen antwoord. Toen dacht ik, die waterval aan woorden tijdens het literair café was vooral bedoeld om te voorkomen dat Joost pijnlijke vragen zou stellen. Daarom timmerde ze de avond dicht met haar snelle praat. Ten slotte nog iets over die foutloze zinnen. Zoals ik al zei, gaat Griet... Op een snelheid tweemaal Matthijs van Nieuwkerk. Echt goed beoordelen kun je de grammaticaliteit van haar zinnen dus niet. Je hebt de indruk dat ze correct zijn. Ze hapert nooit, er zitten geen stoplappen in haar zinnen... en ze zegt wel vaak lekker. Maar in geschriften is ze bepaald niet perfect. Vlak voor het derde deel begint het me op te vallen en te storen. Sommige emotie kan een drukfout zijn. Wat vinden we van een zin als deze? Ik vraag mij af... ...waarom hij al maar hetzelfde wil doen... ...zonder eens een moment te zinsverbijsteren. Bladzijde 213. Vaak vragen mijn gedachten zich knarsend af... ...of ze wel de goeie zijn. Bladzijde 214. Zie mij u hier eens overdonderen. De wijsheid van een oud wijf, Gezult ook denken. 327. Die behoefte van u... Om nu en dan uw tomeloze afwezigheid te compenseren met pedante toespraakjes, ik kan daar niet meer tegen. 351 Zeg die zinnen eens hardop, wedden dat je onderweg op je bek gaat, zelfs als je een Matthijs bent. Maar Griet schrijft zulke zinnen op, en ik vind ze niet goed. Moeilijk invoelbaar vind ik ook dat u en u en gij tussen mensen die elkaar van haver tot gort kennen. Ik stelde daar een vraag over. Volgens de auteur zeggen mensen in de Vlaanders dat zo tegen elkaar. Het heeft dezelfde emotionele waarde als je en jij in Nederland. Een andere vragensteller in de zaal bekende dat ze getrouwd was met een Vlaming die haar ook altijd met u aanspreekt. Zolang ik u acht, zal ik dat blijven doen. Dat maakt het voor mij weer onduidelijk. Leo Joosten snapt hier niets van. In Brabant zeggen de mensen immers ook ouw en oe. Ou. Ja, ouw en oe, ou, maar geen u. Enfin, ieder doet maar wat hij of zij lekker vindt. Een woord waarmee Griet op de beek strooide als waren het pepernoten. Wat ik tenslotte wel jammer vind is dat zo'n succesvolle avond niet ten goede komt aan de geringe middelen van de literaire kring Goorle. Punt. Leg die laatste zin even uit. Ja, ja, die, nee, die komen mee. niet ten goede aan de literaire kring horen. Dat, dat, dat de recette gaat naar Buitelaar. Oh jawel, maar wij hebben dat... Ja, de... jullie hebben het afgekocht. Ja, de... het afgekocht. ja, ja. maar goed, de, de, de, de, de, leden, de leden van de literaire kring die, die hebben gratis toegang. Ja. Maar de rest van de recette gaat naar de commerciële nee, wij... partij. Ook maar heel weinig. Het ligt toch maar aan, aan de onderhandelingen die je voert? Yeah. Ja, maar goed. Maar ik, uh, daar wordt de literaire kring dus niet wijzer van. Dan de, dat nou, dan in aan. die zin worden we wijzer dat van. Dat je. we geen deden Dat wij niet uh, een paar honderden euro's hebben uitgegeven aan een andere... Uh, je draagt het, op, uh, het risico niet, nee. dat nee. klopt. Dat is, uh, nee. nee, dus dat is niet waar wat je zegt. En, maar goed. Het, het, het, ik het moet het nog fijn. lezen. Ja. <laughs> Maar ik ga toch met plezier lezen, ja, denk ik. Heb ik heb dat eerste boek gelezen, ja. Ik weet niet meer uh, boven de zevende hemel of zo. Ja, ja, en ja. En hoe vind je dat? Uh, ik vond het heel je, aardig en ik vond het uh, met de zuster aflopen eigenlijk. Uh, dus dat van het eind van het. Vind het je tegen? Uh, dacht ik, nou, dat is toch een beetje uh, ja. dat, dat, niet sterk. Nee, dat vond ik niet sterk. Oh. het minst van het boek herinner ik mij. Maar goed, ik heb sindsdien al zoveel gelezen. Moet ik zonder... mm. Maar ook dit is weer zo in de markt gezet. Want dat eerste boek, daar werd Rijkhalsen naar uitgezien. Dat was al besproken, nog voordat het uit was. Er waren allerlei mensen die hadden getipt. Dat is zo'n geweldig boek, jongens, dat er nu gaat aankomen. Ja, zeg. Ja, maar... Was niet wie, doet jou, hè? Huh? wie doet dat? Wie doet dat? Wie is er zo goed dat die inderdaad... Eén schrijfster eruit kan lichten. Ja, dat is je netwerk wel. Hè? Het ja, is, is toch een beetje wat... Als je helemaal niks hebt geschreven. Ik voor het tweede boek kan uh. je me dat voorstellen. Het ja, ja, ja, ja. Tweede ja, ja. boek ja, is onderweg. Ja. En ja. er zijn mensen die verwachten er van alles van. Nog helemaal niets geschreven. Nee. Hm. Maar ze is wel... Uh, overtuigend. hè? Ah. Dus, de, de, de, ze ja, kan zichzelf ja, verkopen. Ja, dat ja. kan ze. Alsjeblieft. Ik denk dat, dat, dat, goed goed dat heel van veel van schrijvers die die daar... Nee. Hoop ook zo dat te kunnen doen. Als je niks uh, uitstraalt. Hè? Als, als er wel een theaterpersoonlijkheid uit blijkt te stralen. Dat is het weer mooi meegenomen. Ja, ja, ja precies. Even. Sommige schrijvers die zijn sowieso... saai. Nee. Zij? Die, die zijn vrij saai, maar er, uh, er zijn ook bij die, dat, die het heel goed kunnen verkopen. Zodanig dat je denkt: God, ik dat heb ik gehad met, uh, met Jan uh, Brokken, yes. ja. waar ja. ik nog nooit ja. voor gehoord ja. had. Ik heb sindsdien al zijn boeken gelezen. Ik ben helemaal dol op die man. Maar mm. um, die kan dus bij. Die kan en goed schrijven ja, ja, en ja. goed performen. Ja, ja en goed vertellen. En, uh, en we hebben die jonge Enter gehad. Ik weet ja. niet of je ja. Het ja. Dus ja. Enter, ja, ja, ja. die van Enter. En die vond ik weer uh, beter vertellen dan dat ik in zijn boeken op onaardig over, zo ja. wel goed uh, ge, ja, ja. wie ben ik dat ik zo oh, ja, ja, uitspraken ja, doe, uh, maar uh, ja, daar, daar viel uh, uh, zijn presentatie of zijn presentatie vond ik heel goed en zijn boek vond ik best goed ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar het hangt op, ik vond deze, deze griet op de beek, ja, fantastisch, zoals zij dat kon. Ja, of het allemaal heel even, even sympathiek overkomt, het is een tweede. Maar ze had het zo in de vingers, dat ja. is precies wat je zegt, het is een waterval van woorden. En met, met zinvolle zinnen, hè? het is niet zo dat ze om dan dingen dan om, heen draaien. Nee, nee, of nee. Of dat nee, ze nee, proberen nee, nee. Met, met heel veel woorden dingen goed te praten of... of, of, of, of uh, nee, ze heeft, ze, heeft, ze heeft inhoudelijk ook veel goede dingen gezegd. is echt er om naar zoals... te luisteren. Ja. Ja, ja. Je hebt het niet gezien. Nee, was ik, zei... was er, ik kon niet komen. Maar ik had er wel een paar dagen tevoren gehoord. In een programma wat, waar ik eigenlijk elke dag wel naar probeerde te luisteren. Dat heet Nooit meer slapen. Oh ja. ja. Na twaalf uur. Hè? Ja, en, en daar was zij een uur lang te gast. Mm -hmm. Ze werd als enige dus, uh, geïnterviewd. Ja, zeg maar aan alle kanten werd ze bevraagd. Uh -huh. En dan, dan ging dat ook zo. Als ze eenmaal het woord had, dan klaterde ze een heel ja. eind heen. En uh, als er dan uh, nog eens gevraagd werd, ja, en bedoel je dus dat... dan kwam er toch een heel zinnige samenvatting van al het uh, geklater. Ik, ik vond het toen wel interessant, maar ik dacht ja. toen ook... Um, Vertel nou eens wat meer over hoe, hoe, hoe zo'n boek nou in jouw kop uh, gegroeid is. Hè? Wat, wat speelt er nou in, in een schrijver van binnen voordat het eruit komt? Dat had ik wel graag willen horen. Dus ik, ik vond het wel jammer dat ik er niet kon zijn. Maar goed, uh, ja, nee dus. Ja, dat is een aardig programma. Ja, Het is, dag, het is fantastisch. Ja. Het is echt fantastisch. Je dus kunt het, het ook terugluisteren overdag, hè? Oh, dat weet ik niet. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, je... vertel eens. Maar... Ja, hij vertelt het elke avond. u de... nog een uitzending gemist? Nee? Uh, ja, maar daarbinnen. Dus, uh, want het Radio. is NPO Radio 1. Oh, ja. En het mm -hmm. schijnt... Ik, ik, ja, ik zoek het nooit terug, maar hij vertelt het wel elke avond dat je het kunt doen. <laughs> Goed, nou, uh, misschien heb je nog een laatste nieuwtje. Ja, nou ja. Hebben we hebben nog uh, een minuutje en dan moeten we gaan afronden. Goed, nou, heel kort. Ik uh, heb ook eens bij elkaar gezet welke uh, uh, nieuwe genres je deze dagen heel vaak hoort noemen in, in besprekingen. En uh, nou, ik som ze gewoon af, want we meer tijd hebben we niet. Uh, het zelfportret van de zieke journalist. Er zijn verschillende journalisten die het nou, ja, ja, ja. proces van hun ziekte... het zelfportret van de zieke journalist. Dan bekentenisliteratuur. Waarin mensen op, op, op hun verleden terugkijken en daar iets uithalen... wat tot nu toe echt als een zweer verborgen zat. Maar dat is toch niet nieuw? Nee, maar waar op het moment veel aandacht voor veel is. is. Voor schrijvers ook. Dan uh, een iets wat naast de uh, autobiografie ligt... Uh, ...de autobiografisch georiënteerde roman. Dat is eigenlijk een uh, roman waarin je denkt van... ...wat is nou uh, uh, uit jouw leven en wat is uh, fantasie. Het briefverhaal. Het verha verhaal per brief, maar ik zie dat, uh, dat wij Stefan gaan stoppen. Maakt van afronden. En ja. we zijn inderdaad door het einde van ons uur. Uh, de 1090, ja, heel hartelijk ja. dank. <laughs> Willem hebben we geloof ik toch bedankt of niet? Stefan ook bedankt bij... Uh, er doorheen. Wij komen weer terug begin maart met, het volgende, met de volgende uitgave van Een Uur Literatuur.